8 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreek ik de nationale ombudsman. Die wil hulp voor mensen die weigeren hun vingerafdruk af te geven. Ik spreek ook Jelle van Buren. Hij deed onderzoek naar die zogenaamde lone wolves. Daar hoort u ook al meer over in het NOS-journaal. Hier is door wat Zo is dat. De politie heeft zo'n 300 potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht. Van hen zijn er 15 zodanig gevaarlijk dat ze continu in de gaten worden gehouden. Dat blijkt uit informatie van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie.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 En die loonwolfs kunnen op belangrijke dagen worden vastgezet en worden behandeld. Bij een plastic verwerkend bedrijf in Zevenaar woedt een zeer grote brand. De brand bij Promens brak kort na zes uur vanochtend door nog onbekende oorzaak uit. In het gebouw waren ook een paar ontploffingen, zegt de brandweer bij Omroep Gelderland. Wij hebben het vermoeden dat we in het bedrijf uh, gasflessen exploderen. Wij horen hier af en toe stevige knallen. Dat betekent voor brandweermensen ook heel voorzichtig optreden en toch op afstand proberen te blussen. Maar er knalt inderdaad van alles in het bedrijf en uh, ja, de brand uh, drijft nog steeds uit en we proberen hem onder controle te krijgen. Mogelijk zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen, de brandweer onderzoekt dat nu. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Door de vele rook is de brand tot in de verre omtrek van Zevenaar te zien.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 waardoor volgens de gemeente Den Haag inwoners niet meer zelfstandig kunnen wonen. De bezuinigingen zouden in strijd zijn met de gemeentewet en met Europese verdragen. Vandaag komt Samir A. vrij. Het voormalig lid van de Hofstadgroep voldoet aan de voorwaarden voor vervroegde vrijlating. Het Openbaar Ministerie probeerde vorige week nog te voorkomen dat Aan vrij komt... omdat hij er nog altijd radicaal islamitische denkbeelden op nahoudt. Maar de rechter wees dat verzoek af. Samir A. zat onder meer vast voor het beramen van aanslagen op Nederlandse politici.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 Hoe is op de weg? Kees kwaks bij de ANWB. Wat korter dagelijkse files Marsa rond Amsterdam en Rotterdam. Maar degene die opvalt is de file op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Ik heb sterk het idee dat dat samenhangt met de brand, die net in het nieuws ook al werd benoemd. De brand in de omgeving van de A12 staat 4 kilometer tussen de afgrond Beek en Duiven. En vanwege diezelfde brand is ook het treinverkeer stilgelegd tussen Zevenaar en deel. Reizigers lopen een uur vertraging op. Er zijn ook mensen onderweg met een elektrische auto die zelfs op vakantie gaan alleen op stroom, op elektriciteit. Hoort u straks meer over. Nu even geen grappen meer.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 Jobbeurt.com de grootste vacaturebank van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Wie weigert zijn vingerafdruk te zetten, die kan daar behoorlijk hinder van ondervinden. Spreek ik zo de nationale ombudsman over. En soms gebeurt het dat een eenling doordraait en daadwerkelijk toeslaat. Zoals op Koninginnedag 2009. dit is serieus. Dit is heel erg. Karst T. was zo'n lone wolf. Sinds die dag houdt de politie ze scherp in de gaten. En met succes. En daarom, vindt minister Opstelter van Justitie en Veiligheid... moet dat project doorgaan. De kans op incidenten, als met deze aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn... of het bekogelen van de gouden koets door de vaccinelichtjes houdergooier... wordt kleiner, schrijft de minister in een Kamerbrief. In deze uitzending hoorde de politiehoofdcommissaris Henk van Zwam al over het project. Wat ik weet is dat door de manier van kijken nu, we heel veel meer in beeld hebben dan we vroeger hadden. En we weten ook zeker dat door die mensen nu in de gaten te houden en ze ook toe te leiden naar zorg, we risico's hebben doen afnemen. Ik ga erover praten met Jelle van Buren van het Center for Terrorism and Counterterrorism. Hij deed onderzoek naar de aanpak van deze mensen, deze zogenaamde lone wolves. Meneer van Buren, goedemorgen. Ja, het project Dreigingsmanagement, want zo heet het. Eh, ondervangen we daarmee nou alle incidenten met gevaarlijke mensen? Uh, dat zou helaas een te snelle conclusie zijn. Er zijn het afgelopen jaar absoluut grote stappen in de goede richting gezet. Maar het is ook een kwestie van lange adem. Uh, de aanpak van deze solistische dreigers vraagt om een gezamenlijke aanpak... van een groot aantal organisaties. En de ervaring leert dat dat tijd kost. Tijd om elkaar te leren kennen, tijd om elkaar te leren vertrouwen... en tijd om die gezamenlijke aanpak echt structureel te borgen. Dus er kunnen nog steeds problemen ontstaan... bijvoorbeeld met de informatieoverdracht of het elkaar tijdig inzijnen. En nog lang niet overal... in. Nederland is men zover dat die samenwerking ook goed in de verf is gezet. En laten we ook niet vergeten, het gaat om ingewikkelde problematiek. We moeten ook niet de illusie wekken dat nu elk incident met de solistische dreigen volkomen is uitgesloten. Nee, eh, om, om maar eens even bij dit project te beginnen. Ze hebben eerst in kaart gebracht hoeveel er uh, van zijn. Hè, hoeveel van die mensen die psychisch in de war zijn en eventueel gevaarlijk kunnen worden er zijn. Dan kwamen ze op 300. Ja. Hoe, hoe komen ze aan die mensen? Want die moeten zich dan toch een keer openbaar gemaakt hebben. Ja, de kern is dat op lokaal niveau verschillende organisaties alert zijn op dergelijke individuen die mogelijk een gevaar kunnen opleveren. En daarbij gaat het niet alleen om de politie, maar bijvoorbeeld ook om de geestelijke gezondheidszorg, buurtwerkers, scholen of bij wijze van spreken sportscholen. Maar dat zijn dus dan er ervaringen met die mensen. De man die iedere avond voor zijn televisie zit te schelden zit daar niet bij. Nee, dat is natuurlijk altijd de vraag of je iedereen in beeld krijgt. Dit is een eerste selectie die men in beeld heeft gekregen. En vervolgens probeert men over die individuen zoveel mogelijk informatie uit te wisselen... en de zogenaamde persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen. Het idee is dan, zo kun je te proberen die persoon weer enigszins op het juiste pad te krijgen... of uit een negatieve spiraal te halen. En die aanpak verschilt uiteraard per individu. In een noodgeval kan daarvoor het strafrecht ingezet worden. Maar meestal probeert men met een combinatie van hulpverlening en wat zachte drang het doel te bereiken. Je kunt daarbij ook denken aan zaken als schuldhulpverlening of hulp bij of iemand tijdelijk gedwongen opnemen om een tijdje af te koelen. Dus het gaat om de zogezegde integrale en multidisciplinaire aanpak, zoals ja. dat dan zo mooi heet. Wat we ervan weten van het project is dat er uiteindelijk 15 zijn overgebleven. die uh, bijna constant in de gaten worden gehouden, ja. die ook af en toe preventief worden opgesloten. Kan dat zomaar als ze nog niet daadwerkelijk iets gedaan hebben? Nee, dat is natuurlijk een vraag die altijd speelt. Um, op dit moment is het zo dat, zeker als het gaat om grote publieksmanifestaties, dan overheerst gewoon het doel om hoe dan ook te zorgen dat de solistische dreiger geen risico oplevert. Dat zien we bij de, de Damsreor, die, ja. die wordt ook weggehouden bij de, ja, de Dam. Ja, worden soms creatief de grenzen uh, opgezocht. Creatief noemt u dat? Ja, dat is, uh, dat is creatief werk, ja. En in het algemeen denk ik dat het wel goed is om de vraag te blijven stellen... hoe ver een overheid in een democratische samenleving nu precies mag gaan... bij het ingrijpen in het persoonlijke leven van mensen... nog voordat ze daadwerkelijk iets gedaan hebben. Mm -hmm. Maar de selectie van individuen die op dit moment... voor die persoonsgerichte aanpak in aanmerking komen... vindt zeer zorgvuldig plaats. En dit zijn bij zeer overheid, bijzondere wel... gevallen, zegt u. Wat zegt u? Dit zijn zeer bijzondere gevallen. Ja, daar wordt echt een, een, een groot dossier over aangelegd, wordt goed over nagedacht, veel informatie uitgewisseld voordat men besluit tot die persoonsgerichte aanpak. Maar het blijft wel iets om goed op te letten. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat dat dilemma's oplevert. Hè? Want het is niet alleen politie en justitie die zich hiermee bezighouden, ook andere partijen, wat u net al aangaf. Die, die vinden dat misschien wel af en toe niet zo'n goed idee dat zo iemand wordt weggestopt. Nou, het, het, het levert wel problemen op. Um, en dat is ook een van de gebieden waarbij nog wel wat werk is te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan een onderwijzer of een schooldirecteur... die een slecht gevoel heeft bij een van zijn leerlingen. Hij weet het niet zeker. Het is een soort onderbuikgevoel. Hij kan het niet echt hard maken. Nou, ten eerste moet zijn onderwijzer dan weten tot wie hij zich zou moeten richten... met dit vage vermoeden. En dat is nog lang niet voor iedereen duidelijk. Maar hij moet ook het vertrouwen hebben dat met die informatie heel zorgvuldig wordt omgegaan. Want het is nogal wat om je leerling bij de politie of een andere instantie... Aan te geven, terwijl je eigenlijk niet eens zeker bent of je wel gelijk hebt. En je wil dan natuurlijk niet dat jouw leerling door jou toedoen uh, plotseling in allerlei politieinformatiesystemen komt te ja. staan... en bekend komt te staan als gevaarlijk. Of dat plotseling de politie uh, op school of thuis verschijnt. En daar kun je wel uitkomen uit dit soort dilemma's. Maar ook dat vraagt om creativiteit, goede persoonlijke contacten... en ook heel veel wederzijds vertrouwen. En dat is nou eenmaal iets dat je niet kunt afdwingen. Dat moet groeien. Dus het is ook een kwestie van lange adem. Ja. Maar die eerste stappen die zijn gezet zijn wel veelbelovend. Ja, u zegt al lange adem... Want het is natuurlijk, lijkt mij, de bedoeling dat je ze dan ook in de gaten blijft houden. Is, is dat vol te houden voor alle diensten die erbij betrokken zijn? Nou, ze worden zo lang in de gaten gehouden als dat men denkt dat er een reëel risico is. Mensen kunnen dus ook weer van de lijst afgeraken. De persoonsgerichte aanpak kan ook weer stoppen. Maar het klopt, het zijn zaken van lange uh, adem... En daar zit een bepaalde onzekerheid uh, in hoe lang je dat kunt volhouden. Hoe lang uh, je daarvoor het geld en de gezamenlijke inspanning uh, uh, wilt leveren. En je hebt natuurlijk altijd het risico dat juist als er een tijd lang geen incidenten zijn geweest... de politieke, bestuurlijke, maar ook operationele aandacht voor deze problematiek weer wat weg hebt. Er zijn ook altijd andere veiligheidskwesties die om aandacht schreeuwen. Dus de huidige aanpak die op zich zinnig is... vraagt wel om een behoorlijk intensieve investering in kennis, deskundigheid, mens... En dus ook geld. En dat dreigt altijd wat wij het brandvissyndroom noemen. Als het een tijd lang niets gebeurt, dan denkt men nee. dat het snel wel een tandje minder kan. Dus Zo. ook hier is die tijdsfactor zeker van belang. Jelle van Buren van het Center for Terrorism and Counterterrorism. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is 13 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik heb contact met de Nationale Ombudsman. Meneer Brenning Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Dit dreigingsmanagementproject, heeft dat ook uw aandacht? Nu, Zeker, nu ik je uh, toch aan de telefoon heb? Ja. Nee, het is, uh, het is een, een heel belangrijk onderwerp. Omdat je ook hoort... Uh, kijk, aan de ene kant is het best begrijpelijk dat men ingrijpt bij mensen die rare dingen doen. Maar er zo bovenop gaan zitten heeft wel ook uh, andere kanten. Je hoort op een gegeven moment spreken over creatief ingrijpen, de grenzen ja. opzoeken. En dan, en dan uh, komt u in beeld, hè? ja. Ja, en dan is ook de vraag, welke waarborgen gelden er voor mensen? Deze meneer die me daalt, meldde natuurlijk ook van... ja, stel dat je op een lijstje komt, kom je er ooit wel weer af... Mm -hmm. Ja, precies. Dat is de vraag. Maar goed, daar heeft u zich nu nog niet over gebogen. U houdt dat in de gaten. Ik ben u voor iets anders, want er moet snel een oplossing komen, zegt u, voor mensen die weigeren hun vingerafdruk af te staan voor een paspoort of ander identiteitsbewijs. Die groep mensen heeft namelijk grote problemen bij het regelen van alledaagse zaken. U schrijft dat in uh, een brief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Wat zijn die problemen dan? Waar lopen die mensen tegenaan? Nou, in feite is het zo dat, uh, dat zeg maar het juridisch kader, alle wettelijke regelingen bij elkaar opgeteld, leiden tot een uh, maatschappelijke uitsluiting uh, als je niet beschikt over een identiteitsbewijs met daarop je burgerservice nummer en tegenwoordig dus ook je uh, vingerafdrukken, maar ook je biometrische gegevens. Hè, dus ook de maat van je gezicht, je oogafstand en ja. dergelijke. Ja. En uh, deze mensen die zijn principiële weigeraars, die zijn van uh, vrijwit. Het zijn een paar honderd in Nederland. En wat nu langzamerhand gebeurt is dat als je een bankrekening wil hebben, als je een ziekenhuis wilt bezoeken of waar dan ook. Ja, iedereen weet. Altijd is de vraag, mag ik uw idee? Nou, die krijgen ze niet meer omdat ze zeggen, we vinden het niet juist dat onze vingerafdruk is opgenomen. We vinden het juist dat die biometrische gegevens worden opgenomen in paspoort en identiteitsbewijs. Ja. Nou, en dan sta je altijd buiten de deur. Ja, maar wat, wil je, wat moet je daar dan aan doen? Want uh, hoe help je die mensen dan? Nou, ik, de, mijn uitnodiging aan de minister is... om daar eens met een open blik naar te kijken... en oplossingsgericht eraan te werken. Ik vind de, de stelling van, nou ja, deze mensen doen niet mee... dus ze zijn uitgesloten, dus het is hun probleem... Dat is ik wel wat eenvoudig. Ja. Vooral ook omdat er allemaal juridische procedures lopen... of de overheid dit eigenlijk wel mag... En de Nederlandse overheid loopt Europees gezien helemaal voorop, wil ook dit allemaal in één databank opslaan. Nou, daarover is een discussie ontstaan van, ja, moet dat nou wel? En toen heeft de minister gezegd, nou, ik begin ermee, maar eh, dat opslaan, dat zien we dan later wel, maar dat is wel de bedoeling. Ja, maar... Dus Nederland is heel pushy erin. Ja. Maar en... ik heb nog niet een alternatief van u gehoord, meneer Brennink, want wat moet je dan, een identiteitskaart zonder vingerafdruk voor die mensen? Ik... Ik zou me daar wel iets bij kunnen voorstellen. Dat je toch nog een keer weegt, hebben we het eigenlijk wel nodig? Ja. He, want ik, ik zie op de luchthaven dat je er ook voordeel van kunt hebben... dat je heel snel door de controle kunt komen uh, via je biometrische gegevens Maar aan de andere kant, ja, als je toch zegt, er zitten nadelen aan... misschien dat je mensen de ruimte moet bieden. Kijk, want op zich, die identificatie op basis van pasfoto en... Uh, en dergelijke is ook uh, toereikend. Ja, je ja, hebt precies. het niet nodig. Maar dan krijg je een soort rechtsongelijkheid. Hè? Want dan vraag je iedereen een vingerafdruk. Maar die mensen willen dan niet. En die hoeven hem dan niet af te geven. Ja, rechtsongelijkheid. Daar zijn we natuurlijk in deze tijd ook wel heel erg. Uh overdreven mee hè, met rechtsongelijkheid. Hmm. Uh, in die zin dat we daarmee ook een soort 100% dekking, controle, toezicht... Uh, in onze samenleving krijgen. Ja. De vraag is, hebben we dat wel nodig? Hebben die 100% wel nodig? Of kunnen we uh, voor één promil of minder uh, zeggen... nou, eigenlijk is dat niet nodig. En, hmm. en wellicht dat er ook een goede inhoudelijke discussie ontstaat. Waar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Precies. U vraagt ook creativiteit van de minister ja. van Middellandse Zaken. Meneer Brenninkmeijer. Meijer, hartelijk dank. Dat u hem even te woord wilde staan. Goedemorgen. Keniaanse president staat terecht voor het internationaal strafhof. Maar zijn land wil niks meer van het hof weten. Hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Want eerst even naar Rotterdam. De Wereldhavendagen. Mark-Robin Visser, wat is er zo al te doen uh, tijdens de dagen, de komende dagen? Kun je bijvoorbeeld uh, de schepen ook op... Ja, natuurlijk kan je de schepen op. Volgens mij kan je allerlei uh, oh. schepen op. Er zijn hier allerlei demonstraties. Ik weet niet of... Ik heb weer een heel mooi woord, trouwens, Marcel. Het woord van vandaag is incidentenbestrijdingsvaartuig. Oh. Incidentenbestrijdingsvaartuig. Een <laughs> blusboot. En meneer Van E. Dat doen we aan elkaar, toch? Hè? Dat is één woord, hè? Dit. Incidentenbestrijdingsvaartuig. Ja, dat is... Uh, je, je kijkt er een beetje dat? moeilijk bij. <laughs> nee, maar dat is één woord. Ja. ja, ja. Uh, in de volksmond. Blusboot. Een patrouillevaartuig van het uh, havenbedrijf Rotterdam. Ja. Ja, en u bent hier de kapitein, dat heet hier ook weer anders, hè? scheepvaartmeester bent u. Dat klopt, ja. ja. ja ik ben wel uh, eigenlijk meer van, uh, van de kapitein. Want uh, oh. dat is uh, ja, landelijk en wereldwijd is dat uh, wat herkenbaarder als scheepvaartmeester. Ja. Mogen de mensen hier ook op tijdens de Wereldhavendagen? dagen? Is dat, uh, of... nee, nee, dit keer is de, is, zijn deze IBV's niet, uh, niet opengesteld. Oh. Uh, in het verleden is dat wel gebeurd. Maar dit jaar hebben we gekozen om dat, uh, om dat niet te doen. Okay. Laten we even kijken hier, want het uitzicht... daar aan de overkant zien wij een zwarte onderzeeër. Ja, dat is, uh, dat is de dolfijn van uh, onze Koninklijke Marine. En als het goed is, bevindt zich uh, op die dolfijn... Uh, onze NOS-matroos Jeroen Schutijzer... waar ik nog steeds niks van heb gehoord. Maar voor zover u weet zijn ze wel goed aangekomen... Uh, ik weet niet of uw, uh, uw collega toen al aan boord was, maar ik heb... Uh, ja, die ik is, heb... Uh, ja, die is gisteravond in Den, uh, Den Helder aan boord gegaan. Nou, ik heb hem net, uh, net zien afmeren en uh, ja, toen stonden alle bemanningsleden... bij wijze van groet stonden aan dek, dus ik neem aan dat, uh, dat jouw collega ook uh, daarbij ja, zat. Daar, daar hoop ik dan nog uh, van te horen. Jeroen, als je dit hoort, neem even contact op, want we willen zo graag weten hoe het met je gaat. Wat gaat u uh, eigenlijk doen, kapitein, uh, tijdens de Wereldhavendagen? Nou, mijn, uh, mijn wereldhavendagen zijn in. Uh, eh, dat zijn drie dagen. En uh, vandaag heb ik een reguliere dienst op de RPA 10. Dus wij dat zijn is wel... ook zo'n vaartuig als dit, ja? de RPA. Ja. Ja. Dat is uh, inderdaad, dat staat voor Rotterdam Port Authority. En wij, uh, ja, wij zijn wel uh, oproepbaar voor hand- en spandiensten. Zou die nou bellen? Wacht even hoor, want ik denk dat die nou toch echt. Het is echt waar. Dit is Jeroen. Wacht even, hoor. dan moet ik even kijken. Of ik... Jeroen, hallo. Ik ben er hoor. Ben je er? Eindelijk hè? Hoe is het met je? Ja, goed joh. Ik zou dit niet vijf weken willen doen. <laughs> Kom je gauw naar het ons toe? Een net genoeg. Bouw... Kom jij gauw naar ons toe om je verhaal te vertellen? Uh, er wordt geprobeerd een bootje te regelen dat ik op okay. een Hartstikke leuk. Nou, dan zien ja. we je zo, Jeroen. Oké, okay, tot zo. Die arme Jeroen moet hij weer op een bootje. <laughs> nou. Ja, wij kunnen hem ook uh, we kunnen eventjes uh, behulpzaam zijn. Dus, uh, ja, we wij gaan even kijken of we hem gaan. kunnen redden daar. Dan gaan we dat eventjes, uh, misschien moeten we hem eventjes tegemoet uh, varen. En dan uh, wens ik u een mooie Wereldhavendagen trouwens. Die zijn ja. wat ons betreft al, al begonnen nu, hè? Nou, zeker, ja. <lacht> u vroeg net aan mij van, uh, hoe ze er van mij uit gingen ja. zien. Maar wat ik even wilde mm -hmm. aantippen is dat... Uh, nee, we gaan morgen aan... Um, aan de, aan de Maasrace meedoen. Dat is een, een roeiwedstrijd van 16 kilometer. En daar hopen we in de top 10 te eindigen. Kapitein, fantastisch. Nog sportief ook. Absoluut. Al uh, 15 jaar in datzelfde roeiteam. Het is voor u een thuiswedstrijd, dus uh, u maakt goede kans. Hè? We gaan er vanuit. Goed, dan gaan we nu Jeroen Schutijzer ja. uh, redden. Heel goed. Ja? We Alles. gaan uh, Jeroen even eventjes ophalen. We komen eraan hoor, met het incidentenbestrijdingsvaartuig. Houdt moed. Allemaal om Jeroen Schutheiser van De Dolfijn onder onderzeer af te halen. Hoort u zo ongetwijfeld meer over? Eerst nu de verkeersinformatie bij de ANWB Kisquaks. Het zijn de dagelijkse files bij Amsterdam en bij Rotterdam. En de opvallendste staat nog altijd op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de Afrit Beek en Duiven over vijf kilometer langzaam rijden en stilstaan. Het LOS Radio 1-journaal. He has in a red feet in his on his face. He had his hair Rosie hoort u van Joan Armor Trading. Internationaal Strafhof in Den Haag zet de processen tegen de Keniaanse president Kenyatta, de vicepresident Ruto, door. Ook al trekt Kenia zich terug uit het Strafhof. Het Keniaanse parlement stemde gisteren in met die terugtrekking. Zal zoveel mensen op dat opinie zeggen ja? Zal zoveel mensen andere opinie zeggen nee? Ja, dat heb no. het. Met overweldigende meerderheid. President Kenyatta en de vicepresident zijn aangeklaagd... ...wegens de aanzetten tot geweld na de verkiezingen 2007. Wat betekent het Keniaanse besluit voor het strafhof? Ga ik vragen aan Thijs Bouknecht, internationaal strafhof-expert... ...onderzoeker bij het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Meneer Bouknecht, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, processen gaan door. Is het dan alleen een symbolisch gebaar uh, van Kenia? Dat lijkt er nu wel op. Juridisch gezien uh, worden er nu een aantal stappen ondernomen. Dat betekent dat er binnen da 30 dagen moet Kenia uh, Bank Moon uh, informeren... dat zij hun uh, lidmaatschap willen opzetten. En dan zal het nog een jaar duren voordat dat effectief zal gaan worden. Dus voor de huidige processen en voor de huidige onderzoeken... maar ook voor de verplichtingen die Kenia op dit moment heeft. Dat is in financiële zin, maar ook het toelaten van onderzoekers... en uh, het verder medewerken uh, met het Strafhof, al die verplichtingen blijven uh, in ieder geval nog een jaar bestaan. Hm. En voor dit proces maakt het eigenlijk allemaal niks uit. Nee, dat proces tegen de Keniaanse president en de vicepresident, hoe belangrijk is dat? Dat is een gigantisch belangrijk proces. Dit is het eerste proces wat het internationaal strafhof voert tegen een zittende president, horen Kenyatta, en tegen een vicepresident, William Ruto. Dat is tot op heden eigenlijk nog niet gebeurd. Ook niet voor andere strafhoven. Er zijn wel voormalige presidenten uh, voor het hof verschenen, maar geen zittende presidenten. Dus voor het strafhof is dit eigenlijk het proces dat moet bewijzen dat het internationaal recht goed is ingericht en dat ze de mogelijkheden hebben om mag, huidige machthebbers uh, te berechten voor misdaden tegen de menselijkheid... voor genocide en oorlogsmisdrijven. Dus voor het strafhof is dit een, hof van uh, een zaak van grote betekenis. Ja, maar als het gevolg nu is dat het land waartoe die president behoort... zich gelijk gaat terugtrekken, ja, wat is dat dan voor signaal? Dat is een signaal en dat is eigenlijk breder in Afrika... dat veel Afrikaanse leiders vinden dat het strafhof zich alleen maar richt op Afrika. Ze zijn, uh, hebben, ze een, nu... hebben ze daar een punt of niet? Ze hebben daar een punt. acht van de zaken die uh, voor het straf op spelen, spelen allemaal in Afrika. Van Mali tot uh, Ivorakust, uh, Congo, Oeganda en eigenlijk nergens anders ter wereld. Er zijn wel een aantal vooronderzoeken in Latijns-Amerika en ook in uh, Azië. Maar de, de meeste mensen die berecht zijn, tot nu toe vier Congolezen, komen alleen maar uit Afrika. En uh, de Afrikanen en zeker ook de Afrikaanse Unie zijn het een beetje beu... En, wat ze op dit moment aan het doen zijn, is aan het onderzoeken of ze niet een Afrikaanse strafhof kunnen oprichten. Hmm. En dat zou betekenen dat ze er binnen het Afrikaanse Mensenrechtenhof, dat bestaat, dat zit in Tanzania, dat ze daar nu een strafkamer zullen gaan oprichten om uh, grootschalige misdrijven en uh, de instigators daarvan uh, zelf te gaan berichten. Ja, dus het strafhof zou er ook goed aan doen om buiten Afrika te kijken, misschien? Eigenlijk wel, en dat doen ze ook, maar uh, het grootste probleem van het strafhof is dat het alleen mag ingrijpen als een land zelf misdaden niet kan onderzoeken of als het het niet wil onderzoeken. En in veel landen, zoals in Nederland, zijn, is onze rechtelijke macht daar bijvoorbeeld ontzettend goed toe uitgerust. Dus het strafhof heeft dan eigenlijk helemaal geen werk hier te doen. Nee. Um, en in veel Afrikaanse landen is het... Ja, het geval dat er helemaal geen uh, rechterlijke macht is... of dat hij zo slecht is dat ze eigenlijk niet kunnen omgaan... Nee. met dit soort misdaden. Dus het is geen willekeur. Thijs Mouwknecht, hartelijk dank voor de analyse. Goedemorgen. Graag Straks hoort u dat internet helemaal niet veilig is. Ja, wist u eigenlijk al. Met Lexus Deal and Drive kunt u, als u vandaag nog beslist... vrijdag 13 september al genieten van uw nieuwe CT200H.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 Het is Radio 1. Half 9 geweest, nu het NOS-journaal door Rob Megens. Bij het verwerkend bedrijf Promens in Zevenaar woedt een zeer grote brand. Brand brak vanochtend vroeg door nog onbekende oorzaak uit. Omstanders zeggen dat ze explosies hebben gehoord. Mogelijk zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Brandweer onderzoekt dat. Door de vele rook is de brand tot in de verre omtrek van Zevenaar te zien. Op een Spaans zeiljacht in Nijmuiden is vannacht een grote partij drugs ontdekt. Het zou gaan om 1600 kilo, melden regionale media. Het is nog niet duidelijk om wat voor drugs het gaat... Het jacht werd door een patrouilleboot van de kustwacht ontdekt en naar IJmuiden geloodst. De douane en de marechaussee ontdekten de drugs daarna. Aan boord van het jacht waren twee denen en die zijn opgepakt. De politie heeft zo'n 300 potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht. En van hen zijn er 15 zo gevaarlijk dat ze continu in de gaten worden gehouden, blijkt uit informatie van minister opstelte. Na de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn is besloten tot een proef om zogeheten lone wolves op te sporen en aan te pakken.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 Het weerbericht van Weerplaza.nl Marco Verhoef, hoe lang kunnen we er nog van genieten van het mooie weer? Uh, ik denk nog een uurtje of... 10 op de meeste plaatsen. Okay. En, nou, daar hebben we de grootte van de dag gehad. Dus ja. eigenlijk is het vandaag nog, nog prima weer. Uh, het is wel warm. Temperaturen lopen vanmiddag op naar 27 tot 30 graden weer. Gisteren ook een tropische dag gehad in De beeld dus landelijk. Nou, dat zou vandaag weer kunnen. Dus het is echt wel warm. En dan zien we in de loop van de middag de bewolking toenemen. En in de loop van de middag in het westen al een eerste regen of onmisbui. ja En Rotterdam, kunnen ze daar de komende dagen die Wereldhaven-dagen een beetje goed beleven? Nou, morgen is de denk ik een dag in Rotterdam. Want uh, die buien die we vanavond krijgen, uh, die trekken dan over het hele land. Maar die verlaat ons land in de nacht alweer. En dan zal het morgen in het westen van het land wel grotendeels droog zijn met perioden met zon. In het oosten hebben we meer bewolking en daar valt af en toe een enkele bui. Ja, en zondag, dat zou wel eens een tegenvaller kunnen zijn voor het hele land overigens. Want dan hebben we te maken met een storing die overtrekt. En eigenlijk gewoon een beetje parallel aan, uh, aan de windrichting blijft doorwaaien. En betekent dat die ons land amper verlaat. Nou ja, als het dan één keer regent, kan het een poos achter en is het vooral in de oostelijke helft van het land nat. En in het hele land fris. 17 graden nog maar zondag. Zo, nou, dan zijn dat de binnenactiviteiten voor zondag. Marco Verhoef, dankjewel. Door naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Spits valt erg mee. staat hier en daar wel wat in de regio Amsterdam en Rotterdam. Zo'n 2, 3 kilometer op de A8 en de A9. Bij Rotterdam op de A20. Maar de file die opvalt is de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de afrit Beek en Zevenaar, 4 kilometer... naar Woeter in de buurt van de snelweg een brand. Dus waarschijnlijk heeft dat ermee te maken. Wat er ook mee te maken heeft, is dat trein, het eh, treinverkeer is stilgelegd... Door de, eh, door de brandweer. Het treinverkeer gaat dan tussen Zevenaar en Beel. En reizigers lopen daar nu meer dan een uur vertraging op. Ja, grote brand in Zevenaar. Daar hoort u zo meer over, net als over die Wereldhavendagen. Marco B. Visser is daar vanochtend.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 Het is vijf over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Zevenaar. Ja, precies, want daar is een grote brand. Dat hoort u in het nieuws. Een brand bij een bedrijf dat plastic verwerkt. En daar is verslaggever van Omroep Gelderland, Junies Nahuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zie je, Junies? Ik sta op dit moment bij mij als personeelstuk... verder op het industrieterrein gezet. Ik ben, in, ik ben al wel voor het pand geweest. En daar was zichtbaar dat echt een aantal uh, bijgebouwen al helemaal afgebrand zijn. Nog steeds komen er dikke rookpluimen, zwarte rookpluimen uit het gebouw. Het is al wel een heel stuk afgenomen. Ik zei hier al uh, nou, bijna drie uur. En uh, vanochtend was het echt een stuk dikker, dus de rook is aan het afnemen. Maar uh, in de wijde omgeving was het te zien. En enorm veel uh, brandweerwagens uh, hier naartoe gereden. Ja, en ook te horen uh, hoorden wij, want er zijn gasflessen ontploft, klopt dat? Ik weet niet of het gasvette zijn geweest. Dat moet ik zo meteen nog horen van de voorlichter hier, die heel erg druk is om te kijken of de meetgegevens ook al uh, klaar zijn met als de analyse daarvan al klaar is voor de gevaarlijke stoffen. Daar zijn ze op dit moment heel erg druk mee. De Politiehelikopter hier ook boven die uh, helpt ook mee in dat onderzoek. Maar de ontploffingen zijn er zeker geweest. Uh, dat hebben mensen hier in de buurt uh, gehoord. Mijn cameraman die uh, hoorde het ook op de snelweg toen hij hier naartoe reed. Het ligt vlak bij de A12. Toen hoorde hij de ontploffingen al met een aardse ramen nog dicht. En ik liep langs het pand en hoorde ik ook nog wat ontploffen. Maar of dat een gasfles is geweest of iets anders, daar kan ik op dit moment niet zeggen. Nee. En het is dus ook nog onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen? Er wordt in ieder geval advies gegeven om ramen en deuren dicht te houden. Want uh, je ziet ook deeltjes in de rook. En ik heb ook al het fietsvat dat ik hier... Uh, het is op het industrieterrein en ik liep hier naartoe. En dan zag ik ook allemaal een groot het hele op liggen. Ja. Dus ja... Het blijkt mij wel, uh, we weten niet of het gevaarlijke stoffen zijn... maar het advies is in ieder geval, ga er niet in staan. Goed, juni's nahuis van Omroep Gelderland. Als je meer weet, dan horen we dat graag. Dankjewel. Gisteravond en vannacht werden de laatste kwartfinales op het US Open gespeeld. En voor Andy Murray zit het laatste Grand Slam toernooi van het jaar erop. Ondanks de nederlaag tegen de Zwitser, Favrinka... kan de Schotse titelverdediger toch terugkijken op een mooi tennisjaar. Ik kan niet someone Als iemand me before the US Open last jaar... zou ik hier als defending champion Having one Wimbledon en, you know, Olympic gold, I would have, I would have taken that 100%. So I'm disappointed, but, you know, the year as a whole is has, has been a good one. Ja, goud op de Olympische Spelen en Wim Wimbledon natuurlijk gewonnen, zijn droom. Maar Marcella Messka, meer zat er niet in. Nee, kijk, uh, Murray, zoals je hem zelf hoort zeggen, hij was eigenlijk best wel tevreden en en en met het afgelopen jaar, want uh, ja, winnen op Wimbledon, dat is voor hem natuurlijk van kinds af aan een, een enorme droom geweest. Die is uitgekomen. En om je daarna weer helemaal op te laden, om er weer uh, 100, 200 procent tegenaan te gaan... in trainingen, in voorbereidingstoernooien en op de US Open. Ja, dat lukte hem gewoon niet. Uh, je zag dat hij mentaal echt helemaal op was. Uh, we hadden het misschien niet verwacht, maar... Als je dat achteraf uh, bekijkt en analyseert, is het wel begrijpelijk. Want ik kan me herinneren na zijn allereerste Grand Slam finale... bij de Australian Open, toen was die maanden van slag. Zo moest hij eraan wennen, aan al die belangstelling vanuit Engeland. Want dat is nogal wat, als hij daar ja, uh, weer de grote held is. En, en, en ja, de, de, de sportman van het jaar gaat worden. Um, je zag dat hij uh, weer uh, met de mentale energie niet uh, om kon gaan op de baan. Hij smeet met zijn racket, het werd heel duidelijk aan het eind van de eerste set. Uh, de eerste belangrijke game. Tiende game. Hij stond 5-4 achter zijn om op gelijke hoogte te komen. Game van 20 minuten. Zes uh, breakpoints had Favrinka nodig om uiteindelijk toe te slaan. En de eerste set te winnen met 6-4. Nou ja, daarna was het uh, bergafwaarts voor Andy Murray. Had geen kans. Hij heeft zelfs geen breakpunt gehad... op de service van ja. Nou, Dat zegt wel wat voor de beste retoneerder uh, in de game. Dus je kan echt zeggen dat uh, Andy Murray uh, ver onder ze kunnen heeft gespeeld, maar mentaal er gewoon helemaal doorheen zat. Ja, maar Wawrinka heeft het natuurlijk ook goed gedaan. Die is dus door. Novak Djokovic ook, nummer één van de wereld. Mm, had hij het wel zo makkelijk, want hij verloor ook. Hij verloor een setje van Mikael Yushny, de Rus. Die uh, ja, twee keer eerder in de halve finale van New York had gestaan. En, en altijd een goede, solide tegenstander. Maar goed, dan uh, verliest Djokovic de derde set. En komt hij in de vierde set met 6-0 zo sterk terug. Dat hij gewoon uiteindelijk toch makkelijk in vier sets wint. En ja, wat Murray zo erg tekort kwam dit toernooi: uh, die, die motivatie, die, die mentale veerkracht. Ja, die heeft Djokovic enorm. Djokovic staat zijn beste tennis van dit jaar te spelen want voor hem staat er ook wat op het spel. Hè. De nummer-1-ranking gaat Nadal hem voorbij. Zou kunnen als Djokovic in de halve finale verliest. En uh, Nadal doorgaat naar de finale. Uh, Djokovic heeft Roland Garros verloren. Djokovic heeft uh, Wimbledon niet gewonnen. Uh, dat zijn toch hele belangrijke momenten voor de nummer-1 van de wereld. Dus er staat wat op het spel. Niet alleen die nummer-1-ranking, maar ook zijn trots. Hij wil echt iedereen laten zien. Ik ben de beste van de wereld, terwijl... Ja, achter de coulissen, de spelers zeggen allemaal... Ja, Nadal heeft het best gespeeld, hij is de beste man op dit moment. Dat doet natuurlijk een beetje pijn. Dus die motivatie die Murray zo ontbrak tegen Favrinka... Ja, die heeft Djokovic des te meer. Marcella Mesker over het US Open, Dankjewel. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Er gelden nieuwe regels op de voetbalvelden bij de amateurs. In dit weekend gaan ze in. Je hoort zo dadelijk hoe scheidsrechters daarop worden voorbereid. Dan het internet, want daar lijkt helemaal niets meer veilig. Voor de geheime diensten van Amerika en Groot-Brittannië... lijkt het namelijk een fluitje van een cent te zijn... om bij beveiligde bankgegevens en medische gegevens van patiënten te komen. Het slotje op uw scherm biedt geen enkele garantie... dat dergelijke informatie beveiligd is. We gaan erover praten met internetjournalist Brenno Winter. Goedemorgen. En hele goede morgen. Hoe doen die Britse en uh, Amerikaanse diensten dat, dat kraken? Nou, ze, hebben, uh, ze blijken een aantal internetbedrijven te hebben betaald... om minder veilige producten te leveren. Waardoor het ook simpeler is voor ze om uh, die, uh, die verbindingen te kraken. Het kan zijn door achterdeurtjes, maar dat kan ook echt zijn door het verzwakken... Uh, van de protocollen die ons juist veilig ja. moeten houden. Dus nu hebben we de bizarre situatie... Uh, dat wij denken beveiligingsproducten te krijgen... en dat die beveiligingsproducten door onze leveranciers onveilig zijn gemaakt. Ja, dus die, die, we kopen iets wat niet zo goed is als had, dat het had kunnen zijn? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat is natuurlijk wel heel erg vervelend, want uh, wij gaan ervan uit dat wij veilige internet en dat onze bankier, eh, bankgegevens veilig zijn en uh, noem maar op. Ja, En nu is het voor en de Amerikaanse overheid en voor criminelen dus een stukje makkelijker om bij gegevens te komen. Ja, Maar hebben ze dat dan ook echt nog nodig? Want stel dat we nou wel goede beveiligingsproducten hadden als, als consumenten, als bedrijfsleven, als banken. Zouden ze het dan toch nu ook voor elkaar krijgen dat te kraken? Daar zitten toch de specialisten? Ja, dat is op zich wel mogelijk. Hè. Je kunt uiteindelijk alles kraken. Maar het is en altijd keer weer de vraag, tegen welke moeite krijg je dat voor elkaar? En er, er zijn nog steeds ook producten die wel veilig zijn. Alleen het is voor ons nu heel ingewikkeld in te schatten uh, welke producten dat zijn. Dus je kunt je op zich nog wel tot op zekere hoogte weren. Uh, maar dit is wel heel fundamenteel. Hè. Als je een leverancier hebt... Die, die eigenlijk mee wil werken om het product van de klanten die betalen... minder veilig te maken. Uh -huh. ja. Dus ja, dat maakt het wel heel lastig. Ja. Wat moet je dan nog? Als je toch iets uh, veilig wil versturen of wil lezen of wil zien... Ja, in ieder geval dus, um, kijk, Amerikaanse bedrijven zijn er natuurlijk het, het meeste bij die, die hier aan meewerken. Dus daar zou je toch wat wantrouwender tegenover moeten zijn. De realiteit is natuurlijk wel dat voor de meeste computergebruikers Apple of Microsoft toch wel de hoofdleveranciers zijn. Ja, en dat zijn nou net twee bedrijven waarvan bekend is dat ze toch wel gretig meewerken aan dit soort programma's. Hm. Ja, ja goed, wil je die dan toch blijven gebruiken en wil je je dan toch beveiligen? Wat, wat, wat raadt u aan? Ja, dan, dan wordt het ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld. Het je, <laughs> Zo niet nou, onmogelijk. Nou ja, je weet, je weet dus nu niet meer wat je wel en niet krijgt. En uh, alles onder het motto van veiligheid en is het allemaal behoorlijk onveilig geworden. Dus je moet dan wel rekening houden dat je grotere risico's loopt. Dus als iets echt gevoelig is, ja, dan zou ik toch die producten niet gebruiken. Goed. Internetjournalist Brenno Winter, hartelijk dank voor de uitleg. Ja hoor. Goedemorgen. Gaan we weer door naar de Rotterdamse haven? Makkelijk, vissen. Ja. Alles is nautisch in het werk gezet om jouw collega boven water te krijgen? We hebben hem, we hebben hem gered met hem. De incidentenbestrijdingsvaartuig uh, 10: is dit, hè, kapitein? Ja. Nummer 10? Absoluut, uh, de RPA 10 is met dit. Met de RPA 10, kapitein van E, zei: we gaan hem wel even halen. Want uh, je stond daar maar te was. Jeroen. Ja. Je ziet een beetje pips. Nou, dat wel, maar ik moet zeggen, ik ben niet heel snel heel enthousiast, dat weet je. Ik ben altijd van jongens, doe maar een beetje dat gewoon maar. Maar het was toch wel heel ja? indrukwekkend. Dan gaan wij straks na negenen van jou horen. Zeker. We gaan je eerst even een beetje vateren. Ja. ja. Even een koud washandje op z'n hoofd. Leg even een koud washandje op zijn hoofd. Wat... Eventjes, eh, dat nou, even dat ja, hij even... Ik denk he? dat uh, de directeur van, uh, ja. van de Havendagen daar beter in is. Mevrouw Bruinix, ja. We moeten hem maar even verzorgen zo, hè. Ja, ja, lijkt me een goed plan. <laughs> zeg, de 36e Wereld Havendagen. Ja. Mooie editie. Hebt mooi u dit. zelf een beetje Russisch onderlegd eigenlijk? <laughs> nee. nee? nee. Heeft u al wat opgestoken? Uh, nou ja, in het uh, aanlooptraject voor dit jaar uh, doe je eens wat onderzoek. Zeker. Ja, ja. Uh, van Wolga tot de Maas is het thema hè, over de Russische betrekkingen. Ja, onder andere. En ja. het achterland, ook ja. heel belangrijk, van Wolga tot Maas. Ja, dan moeten we toch helaas nog even vermelden dat ze, dat ze niet komen, de Russen. Nee, het schip, het Russisch schip komt niet. Nee. Maar gelukkig uh, hebben ja. we meerdere schepen liggen. Maar wat is er gebeurd? Ja, er is uh, geen reden opgegeven, maar uh, ze komen niet. En ik denk dat een aantal bezoekers uh, teleurgesteld zullen zijn... Maar we hebben hele mooie andere schepen liggen. Ja, ja. Nou, de geruchten gaan wel, hè? Dat, dat weet u natuurlijk ook wel, dat de Russen geen zin meer hadden in al die uh, protesten tegen de Homo-wet en tegen de mensenrechten schendingen. Ja, het, ja, het is gissen naar redenen, maar uh, ja. ja. En zo hebben deze uh, Russen, de Wereldhavendagen niet alleen een Russisch tintje, maar ook een beetje toch een roze randje. Geheel onbedoeld. <laughs> toch? Ja, u bedoelt op het, uh, op het standbeeld uh, met een roze jas. Ja. Ja, ja er is een, nee, dat is een van de protesten. Maar, ja. Uh, hè. ja, inmiddels is die ontdaan van zijn roze jas. Ja, ja. En we, we, hebben, we hebben hier natuurlijk hele mooie andere schepen aan de kade liggen. Ja, ik bedoel ja, nee, uh... U probeert steeds op die andere schepen, <laughs> maar ik ga toch even door over dat roze randje. Want geheel onbedoeld merk je dus ook hier mm -hmm. dat het toch een beetje schuurt in de betrekkingen. Ondanks alle goede bedoelingen. Kijk, dat, dat zou kunnen. En uh, wij, wij houden ons hier met het evenement bezig mm -hmm. en... Uh, wij u wilt daar liever niet... Uh... Wij volgen het aan de zijlijn, maar nogmaals, ja, de, ja. de redenen zijn niet gegeven. Vanochtend uh, om half zeven waren hier Marije Cornelis, zij dus is Europarlementariër van GroenLinks... en uh, Salima Belhaai, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam. Die gaan morgen op een regenboogboot varen. Dat staat niet op het programma, maar dat weet u vast ook wel. Oké, okay, ja, er komen hier van allerlei soorten Aha, schepen ja. langs, uiteraard. Het ja. is een openbare waterweg, dus uh, leuk. Ja, leuk. Maar dat heeft dus ook ja. te maken met die, uh, met, met, met, met die maatschappelijke beweging... waar we hier dan toch maar weer getuigen van zijn. Dat roze randje. Ja, ja, ja. ja. ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, uh, ik, heb daar, uh, ik, doe, ik doe daar geen politieke uitspraken nee. over. Nee. nee, wij houden ons bezig met het evenement. En uh, de waterweg, daar gaan vele, vele schepen op zo varen dit weekend. En we hopen er met z'n allen een mooi feest van te maken. Mevrouw Branings, hartelijk dank. Ik wens u een mooi feest. Gaan we zeker doen. Gaan we nu even kijken hoe het met Jeroen is. Jeroen, gaat het nog, jongen? Straks na negen, mag je. Goed? Dat is goed, ja. Oké, okay. okay. tot zo. Ga maar even rustig zitten. Tot zo, mensen hier zijn belevenissen aan boord van de dolfijn, de onderzeer. Kees Kwaks, hoe zijn de belevenissen op de weg? Die zijn niet al te spannend. Een kilometer of twintig hebben we vanochtend. Eh, dat is een beetje standaard voor een vrijdagochtend. Er staat een auto stil nu op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij Waardenburg. Er staat op de rechter rijstrook en dat levert vijf kilometer file op. En die file op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem bij Zevenaar. Die lijkt op te lossen. Kwart voor negen geweest. Dit weekend begint overal in het land weer de competitie in het amateurvoetbal. Met nieuwe regels. Die zijn opgesteld na de gewelddadige dood van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen.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 De Matthijs Holtoppen was bij de Sportclub Sportlust in Woerden. Voetbalclub. Scheidsrechters werden daar gebriefd. Nu Lucky Fella. The way you cha-cha. Oh, it's looking good. Just like it should. The way you cha-cha. So uh, natural. So sensual. The way you are. Cha-cha. And when you smile for a while Oh, the boys will hold their breath Scarcely dressed Oh, we're impressed The way you cha-cha out me in I can't resist The way you cha-cha The going back The going forth I wanna hold you A lot of girl, a whole lot of girl, bringing madness to our world. You fruity brute, tasting so good. The way you cha cha, come on. Ooh, you kiss the floor with your bare feet. The drummer he forgets to beat the beat, and when you want to cha cha cha, oh, the boys go crazy. It's a trap, we zip for you, cha. you know we do. You found a way to make our days by doing your cha-cha. Now smooth might be your middle name, and to you everything's a game. Taking the dance to the edge, the way you cha-cha. There you go. Oh, baby. you go. I think I have to make a boy's blood run out, don't you? It's looking good, just like it should, the way you cha-cha. So were and full of life, the way you cha-cha. Caldum, het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht met Marjan Koekoek. De Spaanse krant El País heeft een telefoongesprek in handen gekregen tussen de machinist van de gekraste trein bij Santiago de Compostela en zijn collega. In het gesprek dat vlak na het ongeluk plaatsvond, geeft de machinist toe dat hij veel te hard heeft gereden omdat hij was afgeleid. Dios mio, Dios mio, pobres viajeros. Ojalá no haya muerto. Arme passagiers, ik hoop dat niemand dood is, zegt de machinist. Hij is aangeklaagd voor de dood van 79 mensen. Opnieuw is een goed doel in opspraak geraakt. Het gaat om de stichting MKI, die met voorlichting wil voorkomen dat mensen in de sloppenwijken van Zuidelijk Afrika overlijden door geneesbare ziektes. Uit een onderzoek van de Stentor blijkt dat het boegbeeld, Harold Robles, is opgestapt naar beschuldigingen van oneigenlijk gebruik van stichtingsgelden, misbruik van academische titels en valsheid in geschriften. Uit onderzoek blijkt dat hooguit de helft van alle MKI-gelden... terecht is gekomen op de plaats van bestemming. De rest is aan de strijkstok blijven hangen. Deze onthulling komt ruim een week na soortgelijk nieuws rondom du zes. MKI kwam vorig jaar september nog positief in het nieuws... toen Robles Bisschop Desmond Tutu naar Nederland haalde. De Belgische Justitie heeft een Nederlander aangehouden... die maandenlang bijna alle Vlaamse televisieseries illegaal verspreidde via internet. Berichten de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad. Het onderzoek werd in januari gestart... toen drie omroepmaatschappijen gezamenlijk een klacht indienden tegen onbekenden... wegens inbreuk op de auteurswetgeving en elektronische communicatie. De man heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar... en honderdduizenden euro's aan boete. Nederland speelt vanavond de WK-kwalificatie... De wedstrijd tegen Estland in Tallinn. En dat zorgde voor vreemde vragen op de persconferentie. Zo hoorde AD Sportwereld. Een journalist uit Estland wilde van Louis van Gaal weten... of het nou een voor- of een nadeel is... als er twee dagen voor een wedstrijd een kind is geboren. Gefeliciteerd. <laughs> ben jij vader geworden? vroeg Van Gaal zich af. Maar het was een middenvelder die een kind had gekregen. Het is mooi als hij een gezonde zoon heeft gekregen... vervolgde Van Gaal. Maar hij vergiste zich. Is het een zoon? Nou, een dochter dan. <laughs> Goed. Pondscoach moet je ook overal antwoord op krijgen. Precies. Ja. Een Russische cosmonaut dan, Juri uh, Lochakov, die over twee jaar naar het internationaal ruimtestation ISS zou gaan, heeft onverwacht ontslag genomen. Ontslag genomen? Een astronaut is dat niks. Maar goed. Een opvallende reden heeft hij. Hij heeft namelijk spannender werk gevonden. Ja, wat die nieuwe baan is, daar wordt in de Russische media flink over gespeculeerd. Ja, dat zou hij zal denken: ik moet weer naar dat ISS. Ja, Binnen zonder. Ja. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Goed. Na 9 uur, dan hoort u over de gemeente Den Haag. Die uh, is boos. Die is boos over de thuiszorg. Overheidsbezuinigingen daarop zijn in strijd met de gemeentewet... en internationale verdragen. De gemeente heeft het laten onderzoeken. En dat is eruit gekomen. Kijken wat ze dan nu willen. En Samia A komt vrij. Op een uh, geheime locatie tenminste. Maar eens afwachten. Onze verslaggever Robert Bas... Vragen we zo hoe geheim die locatie is en hij is daar dan, hoop ik. Blijft u luisteren. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy.